En wat er precies is voorgevallen tussen Rafaela en de medewerkers is niet duidelijk. De NRC geeft geen voorbeelden en de drie medewerkers komen niet aan het woord. Voetballer Quincy Promes wordt ook verdacht van drugsmokkel en huiselijk geweld, melden bronnen aan Nieuwzuur. Hij zou synthetische drugs naar Australië hebben gesmokkeld. Promes werd al verdacht van poging tot moord op zijn neef. En het be be bewijs voor de nieuwe verdenkingen komt van Promes en telefoon en van versleutelde berichten die de politie heeft onderschept. De ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen komen vandaag bij elkaar in Berlijn... om de uitbreiding van het bondgenootschap met Zweden en Finland te bespreken. Waarschijnlijk vragen die landen het lidmaatschap komende week officieel aan. De Turkse president Erdogan ziet de plannen van Zweden en Finland om lid te worden van de NAVO nog niet zo zitten. Hij zei dat er veel terroristische organisaties zitten. En daarmee doelde hij op Koerdische organisaties die in beide landen actief zijn. Een deel van de buschauffeurs in het streekvervoer in Twente en Tilburg legt vandaag het werk neer. Volgens vakbond FNV rijden er bijna geen bussen in Hengelo, Haaksbergen, Enschede en dus Tilburg. De chauffeurs willen een betere CAO en houden daarom een estafette staking. Volgens de FNV is de werkdruk in het streekvervoer al heel lang te hoog en neemt die ook nog steeds toe. Onder meer door een tekort aan personeel. De bond wil daarom hogere lonen om meer jonge chauffeurs aan te trekken. Het weer, flink wat zon, vooral landinwaarts ook wat meer wolken. Het wordt 17 tot 25 graden. Morgen zomers warm, in Limburg kan het dan 28 graden worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Smaan van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat file tussen Naarden en Knaalpunt-Mnes. 7 kilometer met een kwartier vertraging. Daar wordt aan de weg gewerkt, twee rijstroken zijn dicht. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen, tussen Uitgeest en Knaalpunt Velze, Drie kilometer met een half uur vertraging. Ook daar zijn werkzaamheden. De A9 is dicht. Het verkeer wordt omgeleid via de A22, de route via de Velzertunnel. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Goedemorgen Zandvoort. Zandvoort, zon, zee, strand... Goedemorgen Zandvoort. Vanuit de studio op de Tolweg uh, doen wij dit programma. En uh, u hoorde net uh, de Bachman-Turner Overdrive... met You Ain't Seen Nothing Yet. Maar goed, dat is het niet uh, bij uh, Martin Oei. Want uh, Martin Oei uh, die speelt morgen in de uh, protestantse kerk... op het Kerkplein. En dat... Uh, is, uh, ja, is dat weer een... Nee, het is niet het eerste concert, hè? Dat is, uh, nou, hier... ja, het is een beetje merkwaardig. We hebben natuurlijk de coronatijd Sorry, gehad. Sorry, u hoort trouwens meneer Willem Strooman. Ja. Welkom, meneer Strooman. Fijn dat Stroman. u er bent. Ja. Nee, het is zo, we hebben natuurlijk vorige keer... Ons, is ons concert helaas op het laatste moment niet kunnen doorgaan... wegens een ziekte van een van de spelers. Dus morgens om half elf, of zonder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 Nou, ik wens u veel succes morgen. Ik, ik, ja. Helaas kan ik er niet bij zijn. Nee, ik, ben, nee. uh, ik heb al een afspraak. En, uh, nou ja, dat Die kun je afzeggen. Nee nee, nee, nee, nee, ik heb koff kofferbak verkopen oh, op het nee, kastuisplein. Ja, ja. En daar sta ik met mijn auto, Dus ik kan ja, ja. niet roepen van nou, de groeten ik ga zoek even, het lekker uit. Ik ga even nee, weg. Dat nee, gaat nee, helaas nee, niet. Nee, nee, nee, maar nee. volgende keer ben ik er graag weer bij. Wij iemand. organiseren ongeveer één keer per maand. Ja, in de zomer is er even recess. Even een pauze. Maar ongeveer, ongeveer één keer per maand. Ja, de derde ja. zondag van de maand. Is er een weer een concert? En meestal in de dorpskerk, dat is toch een beetje ons vast uh, Zeker. podium. Maar goed, bij, de, bij het volgende optreden komt u gewoon weer hier naartoe en dan komt u zich weer melden ik, en ik heb het u weer vertellen. Hartelijk dank. te vertellen. Goed zo. Dank u wel voor uw komst. Tot ziens. En heel veel succes. Tot succes, morgen. morgen. Zeker wel. Ja, dank uh, u. We gaan luisteren naar uh, Yellow the Race als het uh, voorkomt. Even een uh, antwoord. Meneer Bijerst, iedereen. Race Radio, Pit Report. Ja, en we zijn weer terug. Uh, ja, de race hadden we het. Nou ja, goed, de, de, race, de race moet nog komen... want dat is natuurlijk uh, een klein stukje verder. Maar uh, ja, uh, welkom uh, Erik Weijers. Fijn dat je er weer bent. We zaten net uh, te bespreken hoe lang het geleden is... dat je voor het laatst hier geweest bent om... Uh, ja, live in de studio is denk ik echt... Uh...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 en dat is niet een inhalen van, van, van corona. Uh, dat was eigenlijk ook wel, uh, wel uh, voor corona was het al zo dat uh, zeg maar mei, juni, uh, juli altijd gewoon hele drukke maanden zijn bij ons. Ja, nou voor elk wat wils. Hè. Dat wil zeggen ook uh, voor, voor allerlei soorten groepen.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 Uh, ze hebben hem weer kunnen reanimeren. En uh, voor zover ik weet, is het, uh, ja, het ziet eruit dat het allemaal goed afloopt. Uh, dus, ja, ja, dat is wel fijn dat je dat vertelt. Want zoals je weet, hebben ja, mensen het, graag... Ja, het, het heeft inderdaad... Want die krijgt dan vaak ja, er is weer een crash op het circuit. Hè, dus uh, dat is allemaal vaak Ja, natuurlijk, dit, dit gebeurt ook op het circuit.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 nou, ik, ik kijk naar de agenda en ik zie nou ja, van alles... Uh, DNRT, Endurance, de Hark, Historic Grand Prix. Is er ook nog uh, ja, deze maand? Ja, month, hè? Dus, dus, dus nu de komende weken hebben we eigenlijk ieder weekend uh, wel, wel raak. Uh, we hebben dit weekend hebben we de 45e Noordzee Cup. Dat is een Duitse organisator die binnen ons rijdt. Ze is ook twee jaar niet geweest door corona. Ja. We zijn gelukkig weer terug. Volgende week inderdaad een Endurance Race van de DNRT. Uh, dan het uh, Pinkster weekend, natuurlijk de traditionele Pinkster Races op zaterdag en zondag. En op maandag, tweede pinkste dag, hebben we het evenement Viva Italia. Dus dat is met allemaal Italiaanse auto's en Italiaanse producten. Um, dan hebben we de week daarna, hebben we Cycling Zandvoort. Uh, dat is de, de 24 uur fietswedstrijd. Die ja. is weer terug, ook twee jaar lang niet kunnen organiseren. Maar die is gelukkig ook weer terug op de kalender. Dus dan een weekend vol fietsen. En daarna krijgen we twee grote internationale evenementen achter elkaar. De GT World Challenge uh, en de adac Masters.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 er zijn natuurlijk trainingsdagen, eh, ja. track days, eh, maar er zijn ook eh, test, test, testdagen voor, of de avonden van bijvoorbeeld waterstofauto's. Uh, er zijn wat fietsactiviteiten. Uh, het, is, het is heel gemêleerd, is het dat, wat maar inderdaad er is het bijna dagelijks, uh, dagelijks is, is er volop activiteiten op het Ja.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 is er in ieder geval ook uh, voldoende te beleven daar? Een, uh, die American Sunday, dat was ook echt prachtig. Ja, he? ja geweldig. Uh, uh, heerlijk om weer gewoon volle uh, peddags te hebben. En uh, die fraaie Amerikaanse auto's, uh, als je daarvan houdt, uh, allemaal te zien. Ja. Uh, en de mensen die erop afkomen. En je, je zag iedereen ook genieten. En dat, dat merk ik al de hele tijd eigenlijk. Met, ook met, hebben we hebben altijd bij de circuitrun gehad.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 Gratis toegankelijk. Uh, de pinkster races zijn ook... gratis toegankelijk. Maar bijvoorbeeld... Viva Italia op tweede pinksterdag niet...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 Nou goed, dat is, dus ja, nu even wel de ruimte om allerlei dingen te organiseren en om te beleven. Hoe zit het met de horeca op het circuit? Dat is helemaal klaar nu? Dat is open, uh, ja, zeker. Dat uh, nou, zeker. Mickey's Bar is iedere dag open als er het circuit in gebruik is. Dus dat, daar kunnen mensen altijd terecht voor een kopje koffie of een broodje.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 Totaal anders zullen gaan ook qua, qua horeca bijvoorbeeld, want er was wel veel te doen. Hè? Er waren heel veel plekken waar mensen naartoe konden gaan. Ja, uh, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat ik, uh, dat, het niet, uh, dat ik dat niet helemaal op mijn uh, Netflix heb, omdat ik me daar eigenlijk niet mee, nou, mee bezig van, hou. Je bent van, uh, van fantastisch. Uh, Natuurlijk he, heeft daar ook op, op dat gebied heeft, hebben evaluaties plaatsvonden en zal er zullen de dingen weer ook beter en mooier gaan worden.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 Uh, racer, of in ieder geval iemand die met auto's te maken heeft, die weet dat. Eigenlijk. Ja, inderdaad. Dus je je uh, denkt, laat ik het maar proberen. Nee, en, dat klopt. Je hebt, je hebt altijd inderdaad, mensen die steken soms hun kop in het zand en denken, daar nou, komen er wel mee weg. Maar ja, dat. Uh, niet is dus. Misschien op een ander, wie zo, maar niet bij ons. Nee, nou, heel goed om te zeggen hoor, dat, dat er heel erg gelet wordt op het geluid. Jullie ja. hebben.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 we gaan luisteren naar Cher, Gypsies, Tramps and Thieves. Nou, mooi. Geen andere gast meer daarbij? Ik in the wagon of a show. My mama used to dance for the money Mama would do Down. I never had schooling, but it taught me well With a smooth southern style Three months later, I'm a gal in trouble And I haven't seen him for a while oh, I haven't seen him for a while oh, She was born in the wagon of a traveling show Dance for the money they throw Grandpa do whatever he could Preach a little gospel Sell a couple bottles of Dr. Good G.M.C. Trials and thieves We'd hear it from the people of the town They'd call us G.M.C. Trials and thieves But every night all the men would come around And lay their money down Wij zoeken contact met uh, Leontien Strijber, maar we kunnen haar nog even niet te pakken krijgen. We gaan eerst even de agenda doen. En de agenda die wordt uh, voorgelezen... Oh, dat staat hier nu even niet bij. Dat is een, uh, een dame die spreekt dat in. Maar, Iris Voren. Dank je wel, Pim. Goed, de agenda eerst en daarna Leontien Strijber. Goedemorgen Zandvoort. Op zaterdag 14 mei 2022... Wat is er de komende tijd te doen in Zandvoort? Voor u de Zandvoortse agenda. Gisteren is officieel de kinderkunstlijnroute geopend. Het thema van dit jaar is de toekomst van Zandvoort. U ziet in de werken van de kinderen hoe zij de toekomst van hun dorp zien. Schilderijen van de leerlingen van groep 8 zijn tentoongesteld in diverse Zandvoortse winkels. Deze kunstwerken worden geveild via de basisscholen en de opbrengst komt ten goede aan basisschoolleerlingen in Oekraïne. Daarnaast zijn de bekende kinderkunstbankjes weer gemaakt. Ze worden geplaatst op diverse locaties in het dorp. U kunt een bankje adopteren voor het goede doel. Als u daar interesse in heeft, u, kunt u contact opnemen met Marianne Rebel... Via 06 54 Ik herhaal 06 54 als u geïnteresseerd bent om een kinderkunstbankje te adopteren. Uw naam komt dan op het bankje te staan. En dan uh, zijn er morgen op zondag 15 mei diverse activiteiten. In de Protestantse kerk klassieke muziek. Pianist Martin Oei speelt Liest. Tom en Jerry in de tuin der lusten heet het. Het zijn muziekstukken en visuele impressies over het leven van Liest. Het concert begint morgen zondag om drie uur. Inlooptijd is vanaf half twee en entree is vijf euro. Voor meer informatie kijkt u op www.classic.com concerts.nl. Dus een mooi pianoconcert in de protestantse kerk. En u kunt morgen op 15 mei ook naar buiten. IVN zuid Kennemerland heeft maar liefst drie activiteiten in de omgeving. Eerst voor de kinderen. Zij kunnen mee met een ontdekkingstocht, dierensporen, waterbeestjes en bodemdiertjes...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 Neem dan contact op met Henny Terpstra via terpstra.henny@gmail.com. Dus ik herhaal: terpstra.henny@gmail.com. En dan de derde activiteit op 15 mei weer naar Overveen om 1 uur starten wandeling natuur en cultuurhistorie van landgoed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 Duimlustweg 26 in Overveen. En ook voor deze wandeling meld u zich aan en kunt u meer informatie krijgen via de website van IVN Zuidkennemerland np-zuidkennemerland.nl of bellen naar 023 54 1123. Dat gaat vij, nul, ik zeg dat nog een keer, 023 54 1123. En uh, een leuke activiteit op vrijdag 20 mei. Dan is er van 1 tot kwart over 5 de grote glimlachroute. Een route om te proeven en ontmoeten in Zandvoort. Een route langs de diverse ontmoetingslocaties. Juttershart, Zandstroom, de bibliotheek, de blauwe tram en de ruilwinkel. Als u vervoer nodig hebt, dan kunt u tussen 12 eh, om he, van de ene locatie naar de andere te komen, dan kunt u tussen 12 en 6 uur gratis met de belbus naar de diverse locaties. Dit moet u wel vooraf reserveren via 023 571 7373. Dat herhaal ik nog even 023 571 7373. Dus eh, als u dus uh, slechterbeen bent en u wilt wel meedoen aan deze ontzettend leuke De Grote Glimlachroute, dan kunt u bellen en dan wordt dat voor u geregeld. Afsluitend is er groot feest vanaf 4 uur. En het, wordt, het feest wordt geopend door burgemeester David Molenburg. En het feest is op het plein bij de Blauwe Tram. En uh, op 20 mei kunt u ook rust opzoeken in plaats van naar het Grote Glimlachfeest te gaan. Van 2 uh, tot kwart over 3 een pianoconcert bij Pluspunt. U gaat dan luisteren naar rustgevende klassieke pianomuziek van componisten als Chopin, Beethoven, Schubert en moderne klassieke pianomuziek van Einaudi, Beving en Tiersen. Sluit uw ogen en kom tot rust. Op vrijdag 20 mei van 2 tot kwart over 3. Kaartjes kosten 2,50 euro per persoon, inclusief een kopje koffie. U kunt zich opgeven via de balie, bel 023 574 0330. Al deze informatie kunt u nalezen op de website van pluspunt, www.pluspuntzandvoort, onder het kopje ontmoetingen en vrije tijd. En dan een nieuw initiatief, het Vrouwencafé bij Pluspunt Zandvoort. Een plek waar vrouwen van allerlei culturen bij elkaar kunnen komen en elkaar kunnen leren kennen. Lekker de dag beginnen met een kop koffie en motiverende verhalen horen van andere vrouwen en je herkennen in elkaar. Op warme dagen wordt er gewandeld. Op koude dagen is er binnenruimte om elkaar te spreken, te ontmoeten, te helpen en naar elkaar te luisteren. Mogelijk komt er soms ook een gastspreker, expert die meer weet van veel voorkomende hulpvragen. Dus bij pluspunt het Vrouwencafé, elke vrijdag van 10 tot 12 uur. Aanmelden kan bij VV Popal via 06-34-04-5202. Of via de mail plus.zandvoort.nl. Dit was dan weer de Zandvoortse agenda van zaterdag 14 mei. Ik wens u een heel fijn weekend. Doe leuke dingen en ik wens u ook een hele mooie week. Ja, dit was de agenda. Um, we hebben aan de telefoon Leon Tien Strijber. Goedemorgen, yes. Leontien. Hi, hi, Irene. Ja, Hallo. Was, was je Lydia, weer aan het, aan het hardlopen? Nee, ik, was, ik, ik had mijn telefoon gewoon nog niet aan. Ik, ik oh. weet niet, ik ben dan. Pas <coughs> weg gaat dat dan. Je hebt een vrije dag en dan denk je even. Ja, niet. nou, dat is het vooral eigenlijk. En ik ga volgende week. half uh, uh, oh, Ik ben even weg. Maakt niets. Dan ben ik al een beetje. In een andere stand, zeg maar. Ja. Maar gelukkig, het is goed gekomen. Het is helemaal goed gekomen. De grote glimlachroute.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 Al ga je maar een beetje vergeten. Ja, van harte welkom. Of vergeet je niet beter trouwens ook welkom. En mensen zijn, ik zie dan dat familieleden zijn zo opgelucht als ze binnenkomen. Dat ze iets ja. hebben van wauw, het is hier leuk. En dan wordt hier gelachen. Ja, dat doen we ongeveer de hele dag. Ja. Iedere, van iedere dag maken we een feestje. Dus, dus dus het beeld, zeg maar wat heerst van zo'n club, ja, daar is, daar dat is, dat ook, ja dat is klopt toch. Dat is de hele avond. Dat loslaten ook hè? Ja, is het absoluut. natuurlijk ook.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 Ja, ja zo'n club kan je zien als als je vroeger naar je werk ging of dat je ging studeren en dan moet je gewoon de schaamte eraf, het, het schuldgevoel, weet ik wat er allemaal voor, heftige emotie bij komen kijken. Gewoon ja, ontspannen en een leuke club en, en op een mooie manier samenleven met elkaar. Ja, zeker. Nou ja, de Zandstroom dus... is daar natuurlijk een uh, heel mooi uh, voorbeeld van. Ja, nou, dan, ja. dan hebben we de bibliotheek. Nou, bibliotheek, de bibliotheek is natuurlijk altijd al een mooie plek geweest om Prachtige uh, te zitten. Zeker. zeker, zeker. En nu, nu zit daar ook uh, dat nieuwe, hoe noem je dat, het lokaal, dat lokale. Ja. Dat nieuwe, nieuwe, nieuwe horecabedrijf dat erbij Hoorica zit. Horecabedrijf, superleuk, mooi. Mooi om ja, ook van alles te beleven. Ja. Boeken lenen, tijdschriften, uh, noem maar op. Het Juttershart. Hartstikke mooi, van Kenner Hart.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 Um, nee, dat zie ik, ik al, ja, ik, zie ik heb hem hier, ik al. heb hem hier. Oh. Uh, tijdens de openmiddag uh, tussen 1 en, nou om langs te komen, even kijken. 4? Tussen 1,5 en half 4? Uh, is half ben je niet om 4 uur Nee, ben dan ben je, je niet plein. klaar. Uh. Nou ja, goed. Maar ik zie het al, ik zie het al. schilder van een blije kei. Oh. Ja. ja. Dat en een work workshop schilder van een blije kei en kunst zie je samen, er is altijd iets te vinden. Ja. Nou, het schilderen dus van de blije, blije kei, dat, dat mogen duidelijk zijn. Je, ja, bent, je vindt ja. ook de keien nog steeds in het dorp overal. Hè? Ja, heel geweldig. Ja, ik vind, ik het vind het mooi. dat ja. zo fantastisch. Ja. Er zijn ook mensen uit Duitsland die uh, dat uh, meenemen. Uh, ja. en, en dan hier neerleggen. En oh, wat dat, goed. Ja, is echt Internationaal. Internationale, internationale keienuitwisseling. Ja, ja zeker. Nou, bij, bij ons lag er op een gegeven moment ook eentje voor de deur. Het is zo bijzonder, want je hebt echt het gevoel alsof je een schat vindt. Ja.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 Nee, sorry, en, daar, ja. hadden we, daar is Hans Stroom. Die we, die we, die hadden we, we, de, de blauwe tram. De blauwe tram. Nou ja, uh, ik uh, proeven en ontmoeten in de blauwe tram. Uh, dans met Anita Danne in de grote zaal. Ja, ja. luisteren in de grote zaal. En de, ook een workshop ontspannen voor mantelzorgers. Natuurlijk ook heel leuk om, uh, om te doen in de bovenzaal. Ja. En dan is er in de bibliotheek nog poëzie met Theo Chin Su nou. Ja, helemaal waar. Allemaal hartstikke leuk. Kortom, er Allemaal is gewoon leuk. heel veel te doen. Ja, er is heel veel is... te doen.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 Goed. Ja, de Leo burgemeester 10. opent het om vier uur. Ja, vier uur komt de burgemeester. Accordeonist, en... act, nou mis het niet. Het, het wordt er uh, ja. Wij gaan nu luisteren naar Samen okay. in Zandvoort. En wij zien elkaar ongetwijfeld volgende week vrijdag bij de Blauwe Tram. Ja, mij moet je even niet zoeken, want ik ben even in een ander land. Oké, okay, dat maar maar maakt mijn niks collega's uit. Die zijn er allemaal droomden. wel. Okay. Heel goed, dus ik, hoor, ik hoor graag later wat je ervan vond, u, Is goed. Oké, okay, ja? dankjewel. Ja, hi, hey, dankjewel. Ah, fijn, fijn weekend. Hoi, hoi. Dag. We gaan luisteren naar Sami's antwoord en daarna komen we nog even terug. En dan doe ik de afkondiging en dan uh, komt het helemaal goed. Hier op de grens van water en land, waar meeuwen schreeuwen langs duinen en strand. Het ritme van eb en van vloed en daarna weer terug. De wind in je haren die blaast over zee. Soms heb je hem tegen, soms okay. heb je hem mee. Ja, ik, uh, ik ga een beetje oneerbiedig door de muziek heen praten. Maar uh, die muziek wordt uh, ongetwijfeld nog vaker gedraaid. Hier ook op uh, TFM. Uh, ik wil u graag even melden dat de herhaling van deze uitzending te beluisteren is op maandag tussen 10 en 12 uur. De interviews van Goedemorgen Zandvoort-uitzendingen zijn ook per stuk te beluisteren op www.zfmzandvoort.nl en uitzending gemist interviews dan Goedemorgen Zandvoort. Dit weekend op uh, Zandvoort F ZFM moet ik zeggen, is uh, na deze uitzending hebben wij een herhaling van het interview met Jaap Kerkman Arikzoon. En dit gaat over de woningbouwvereniging EMM. En tussen 1 en 2 kunt u luisteren naar de nieuwe editie van het programma Zandvoort uit Zandvoort. Met Mario Zandvoort met oud-Hollandse muziek. Luister dit weekend ook naar Zandvoort op zaterdag. Met van 2 tot 5 Rob Harms en Albert Jan Vos. Uh, verder kunt u de programmering goed bekijken. Ik bedank Pink Groop voor de techniek. De jingles van draaien. de redactie Gerry Rutte. Mijn naam is Irene de Jager. Fijn weekend allemaal. Tot de volgende keer. Dag.